...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 12 uur. te Hark met het NOS journaal. Brandwieliden uit Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Limburg... ...hebben in Den Haag het kantoorgebouw van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ontruimd. Het is een protestactie tegen de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Verder eisen de brandweerlieden een betere CAO voor gemeenteambtenaren. Zo'n 150 leden van de verschillende brandweerkorpsen hebben de VNG-medewerkers naar buiten gebracht. Volgens de brandweer zijn er in de deelnemende gemeente nog genoeg brandweerlieden paraat, zodat de veiligheid niet in gevaar komt. Hoe lang het VNG-gebouw van de Nassolaan in Den Haag nog ontruimd blijft, is niet bekend. De Venloze bandenprikker is weer bezig geweest. Vannacht werden van 20 auto's één of meer banden lek gestoken. In Maasbregingen om 9 auto's in Blerik waren het er 11. Sinds november vorig jaar zijn er in en rond Venlo al honderden banden lek gestoken. De politie neemt de zaak hoog op, maar wil niet zeggen of er al extra maatregelen zijn genomen om de bandenprikker op hete daad te betrappen. Er zou wel iemand worden verdacht, maar de politie kan die verdenking nog niet hard maken. De duurste huizen staan nog steeds in Blaricum. Gemiddeld huis kostte daar vorig jaar ruim 7 ton, meldt de website Woningmarktcijfers op basis van cijfers van het kadaster. In 2008 was Blaricum ook al de duurste woongemeente, maar toen lag de gemiddelde huizenprijs er wel 62.000 euro hoger. Bloemendaal en Wassenaar waren na Blaricum de duurste gemeente om in te wonen. De goedkoopste gemeente van Nederland was net als in 2008 Land in Groningen. De gemiddelde woning kostte daar 131.000 euro. In heel Nederland daalde de gemiddelde koopsom van een huis vorig jaar met 6,5 Het weer bewolkt en vooral in het zuidwesten en noorden vallen sneeuwbuien. In de loop van de dag kan het overal af en toe sneeuwen. De temperatuur loopt op tot rond het vriespunt bij een toenemende noordoostenwind. Ook morgen valt er hier en daar sneeuw. Daarna blijft het tot en met zondag droog. In de nacht vriest het min 3 tot min 6 graden. En overdag ligt de temperatuur rond het vriespunt. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. Zie in 2010, al 20 jaar live. Zie met nu de Muziekboulevard.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 Afscheid nemen bestaat niet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 away Um mm -hmm.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 Geef je de morgen tellen, zolang ik je niet verlies, vind ik het spel. I smile, and I saw Victor. Libby?